Soms is een buiding geen antwoord, maar gewoon iemand die blijft luisteren. Hoewel we misschien niet allemaal hetzelfde meemaken, merken we dat onze verhalen elkaar vaak raken. En dat juist die raakvlakken waardevolle ontmoetingen opleveren. Het mooie is aan iedereen hier, dat uh, zowel professioneel als persoonlijk mag zijn wie of hij is, zonder voorwaarden. Dat maakt het laagdrempelig en toegankelijk. Verschillende ervaringen brengen elkaar verder. En daarom heb ik vandaag mijn collega meegebracht, Janine. Hallo iedereen, ik ben Jaline. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben 29 jaar. Ik ben geadopteerd uit India toen ik 11 maanden was. Ik ben vrijwilliger bij A-Buddy sinds een jaar of vier en ik doe dat nog altijd met veel plezier. Ik ben Bosa en Ik ben geadopteerd uit India en ik ben bij A-Buddy bij de eerste lichting gestart en ben blij dat we verschillende lichtingen al hebben mogen ontmoeten. A-Buddy is een vrijwilligersorganisatie voor en door geadopteerden. Wij willen een luisterend oor zijn voor andere geadopteerden. Mensen kunnen bij ons terecht via de permanentie-chat. Daarop kan je een afspraak maken online om een keer te babbelen over je gevoelens. of over dingen die lastig lopen. of over het thema adoptie ter sprake te brengen. Dat kan ook door middel van een vaste buddy. Daar kan je een aanvraag voor doen. en dan wordt er een zo goed mogelijk match gezocht met iemand van ons. We zijn met A-Buddy en een dertigtal buddies. We hebben allemaal diverse achtergrond. We zijn allemaal wel geadopteerd zowel binnenlands als buitenlands en we hebben verschillende leeftijden. En op die manier wordt het afhankelijk van jouw vraag en noden de beste match gezocht. Een derde stukje dat we bij AdBuddy doen is inzetten op ontmoetingen en verbindingen. Door middel van evenementen en activiteiten te organiseren, waarbij iedereen welkom is om samen te zijn en leuke dingen te doen. Doorheen deze aflevering gaan we naar een aantal fragmenten luisteren van buddies die daar hun ervaringen delen over het buddy zijn en over geadopteerd zijn. En daarna gaan Annick en ik daar kort eventjes dieper op ingaan of toelichting bij geven. Lydia vertelt over haar adoptieverhaal. Eigenlijk mag je wel klagen en je moet niet dankbaar zijn. Je kan er niks aan doen en je mag echt wel zijn wie dat je bent. Je krijgt ook nog het verhaal van Naya. Als ik in 2023 in Seoul was, was dat toch wel een zeer rare gewaarwording om daar rond te lopen op straat. Je luistert naar Dries in verhaal. De personen die geen vertrouwen hebben in professionele adoptiediensten, ook bij ons terecht kunnen voor eventueel... Extra info. En Anouk neemt ook het woord. Ik denk dat je buddy zijn kracht echt wel haalt uit de buddies die er voor elkaar zijn. Het eerste fragment waar we naar gaan luisteren is Dries. Niemand hoort het alleen te doen. Zeker jij niet. Hallo, ik ben Dries. Ik ben geboren in Gent, afgestaan bij geboorte en dan... Na drie maanden opgegroeid bij het adoptiegezin in de omgeving van Gent. Het is fijn om te weten dat in die ook uh, binnenlands geadopteerden tussen zitten om hun stem te laten horen, want zij zijn meestal onzichtbaar. Dus dankjewel Dries om hierover te praten. In mijn jeugd stond ik redelijk alleen in mijn adoptie, buiten mijn adoptieouders. En heb ik wel gemis gehad van gehoor van andere of lotgenotencontact van andere geadopteerden. Dit heb ik rond de 21, 22-jarige leeftijd gevonden bij Java, Gent, een groep van en voor geadopteerden. Deze is opgehouden te bestaan, waardoor er eigenlijk weer een bepaalde leegte kwam. In onze jeugd zijn er heel veel groepen opgericht, zowel bij de herkomstlanden, maar ook bijvoorbeeld in B-Indië Bi hebben we in Limburg opgericht. En het is heel moeilijk om nog zo'n groep op te kunnen richten, omdat het werk op vrijwilligers... En ja, iedereen groeit, iedereen gaat naar een hogeschool, iedereen gaat uh, starten met een nieuw gezin en dan valt dat eigenlijk uiteen. En dan vallen heel wat mensen terug in een zwart gat. Uh, daarom ben ik wel blij dat B-Indië nog altijd is blijven bestaan. De oude generatie helpt ons nog altijd achter de schermen. En de nieuwe generatie, daar zijn we blij mee dat die terug hun handen uitsteken en durven opkomen om hun gevoelens te verwoorden. En daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. En dan kwam Steunpunt met de oprichting van a Buddy. En dat was eigenlijk ideaal, want een gedeelte, de visie ervan is iets waar ik al achter stond. Iets wat ik zelf gemist heb. En ik dacht, als mensen zoals mij dit in, in deze tijd dat ook voelen, dan kunnen die daar naartoe het helpen van anderen, het lotgenotencontact, het gevoel hebben van niet alleen te zijn een, een luisterend oor kunnen zijn voor anderen geadopteren. Daarnaast is een buddy ook nog tussen de buddies zelf, wel ook voor onszelf een lotgenootcontact. We zijn eigenlijk ook nog buddies voor elkaar. Dat vult dan ook een beetje mijn gat in van wat ik nodig heb en zocht in een buddy. Als kind naar tv gekeken en daar was altijd de dag van adoptie en dat was altijd met buitenlands geadopteerden, waardoor ik mij voelde van nee, dat is niet hetzelfde. Door die theawa groep gemerkt dat eigenlijk binnenlands en buitenlands adoptie toch wel redelijk hetzelfde zijn op bepaalde vlakken, grote raakvlakken hebben. Waardoor dat dat lotgenoede contact um, groter is geworden. zo door te luisteren naar anderen, um, ook mijn visie en beeld van adoptie is zo breder geworden. Dit heb ik dan ook verder kunnen zetten bij a Buddy als een buddy wil ik dan ook luisteren naar geadopteerden die eventueel voor een gesprek zich aanmelden luistert oorbieden, een lotgenoot contact voelen herkenning krijgen dat het door geadopteerden voor geadopteerden is maakt het extra mooi, zou het zo zeggen al krijgen we de steun van steunpunt, is het mooi dat we een beetje toch van staan, zodat de personen die geen vertrouwen hebben in uh, professionele adoptiediensten, ook bij ons terecht kunnen voor eventueel extra info uh, of door, toch doorverwijzing naar andere adoptiediensten waarvan dat ze geen weet hebben, kunnen ook een beetje als gids uh, opteren. Iedereen heeft zijn eigen groep, maar je kan ook gewoon overkoepelend werken. en Ik denk dat die keuze mag gegeven worden. En Wil je gewoon maar praten met een bepaalde lotgenote, dan kan dat. Wil je een bepaalde dienst doen, dan kan dat ook. En het gewoon belangrijk dat je je vraag kunt stellen, maar zonder dat je helemaal moet verantwoorden waarom je dit doet. En ik vind de anonieme chat ik eigenlijk een heel mooie opening. Uh, en vooral een begin van alle lotgenoten. En vooral de getuigenissen. Lees dat ook eens. Dat kan soms al heel veel verheldering brengen en erkenning. En zit je met een vraag, probeer ons te bereiken op allerlei manieren. En je bent altijd welkom. Wat ik daar zeker heel opvallend ook in vind, is, is het stukje van Driza. Hij spreekt over zijn jeugd bijvoorbeeld. En dat is ook iets waar we bij eBuddy zeker voor openstaan. Ook jongeren kunnen bij ons terecht. Um, er worden bijvoorbeeld ook 18 e georganiseerd. Waarin jongeren die geadopteerd zijn, dat wordt georganiseerd door ons ook en begeleid. En dan doen we allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld skateboarden of karaoke. Om ook in te zetten op die ontmoeting en verbinding. Ik denk dat we ongeveer hetzelfde voelen en ook denken. Maar ik denk wat we nog misschien kunnen toevoegen is adoptie kan heel wat vragen met zich meebrengen. Soms zie je door het bos de bomen niet meer. Daarom proberen wij samen met een abu die mensen door te verwijzen naar gelang hun specifieke vraag of hun nood. Het is belangrijk dat adoptieouders adopteren en hun gezinnen verschillende verhalen te horen krijgen. Dit vinden wij heel belangrijk. Soms is het al genoeg om herkenning te vinden in een getuigenis. Iets wat ze misschien nog nooit eerder hebben ervaren. We willen een veilige ruimte creëren waar je vrijuit vragen mag stellen zonder oordeel. Er is geen haas, je mag alles op je eigen tempo doen. Als er iets je raakt, bijvoorbeeld een filmtip die we je geven, dan mag je dat zeker ventileren. Daar is ruimte voor. Samen iets bekijken of beluisteren met lotgenoten kan geadopteerden een nieuwe perspectief bieden. Een nieuwe dimensie waarin ze zich minder alleen voelen. Wij bieden allerlei bronnen aan. Kinderboeken, boeken voor volwassenen, e-learnings, voor elke leeftijd en elke fase in het proces. Duik zeker in ons bronnen. En je kan ons ook vinden via Instagram. Ja, en ik vond het ook heel mooi gezegd van jou dat er uh, geen verantwoording nodig is, dat je ook anoniem kan chatten. Je hoeft enkel te delen waar dat je jezelf comfortabel bij voelt. Niks moet. En we staan open voor veel. De website is www.a-buddy.be. Zeker een aanrader. We gaan nu luisteren naar een stukje van Lydia. We hoeven niet dezelfde wortels te hebben om elkaars thuis te zijn. Ik ben Lydia en geadopteerd in 1958. Lang geleden dus. En was natuurlijk ook een heel andere tijd. Toen uh, werd adoptie een beetje weggemoffeld. Er ging uh, nog veel schaamte rond en was vooral heel veel taboe. Ik mocht daar nooit over praten. Uh, het was een geheim. En ik heb dus als kind dat wel geprobeerd... maar ik kreeg altijd een negatief antwoord. Ze wisten daar niks van. En dan ben ik daar ook maar mee gestopt uh, met vragen... en uiteindelijk voor mezelf weggemoffeld. Ook later... Naar vriendinnen toe werd daar wel heel raar op gereageerd... ...als ik het toch vertelde. Dus heb ik dat weer lange tijd niet gedaan. En pas als mijn beide adoptieouders uh, gestorven waren... ...ben ik wel op zoektocht gegaan. En ben ik uiteindelijk bij steunpunt adoptie uitgekomen... ...en van daaruit uh, bij a buddy. Ik uh, heb... Buddy in principe mee opgestart. Het was nog allemaal heel nieuw, dus het was ook een beetje een zoektocht. Maar om dan uiteindelijk deel te mogen uitmaken... van een groep andere geadopteerden... was voor mij zo'n verrijking. Plots mocht ik en kon ik ook praten over mijn adoptie... en ging er een wereld open. Andere mensen die hadden net dezelfde dingen als ik... en liepen tegen dezelfde dingetjes aan... terwijl dat ik altijd dacht van ik ben niet normaal, ik ben anders. Het zal wel aan mij liggen. Ik had ook een heel, heel slecht uh, gedachte over mezelf. Ik had ook een heel laag zelfbeeld gekweekt... en uiteindelijk bij A hey Buddy... Viel heel veel op zijn plaats. Ik heb ook therapie gevolgd in een therapieopleiding en ben mezelf heel erg gaan terug heruitvinden, vooral rond mijn identiteit, want adoptie is een deel van mijn identiteit en uiteindelijk mocht dat ook aanwezig zijn. Adoptie voor mij is dus een deeltje van wie dat ik ben, wat dat Gemaakt heeft tot wie dat ik ben. En uiteindelijk, het uitwisselen van bepaalde gevoelens en van bevindingen met andere geadapteerden was zo belangrijk. Die erkenning, maar ook die herkenning. En uiteindelijk, als Buddy zelf, kan ik dat ook geven aan anderen. Dankzij de getuigenis van Lydia en nog andere oudere lotgenoten. Die verhalen die heb ik als eerste gehoord toen ik bij Buddy startte. En die raakten me eigenlijk wel dat het heel moeilijk was om hun verhaal kwijt te gunnen. En wij beseffen het zelf hoe moeilijk het is. En ik wil die dingen wel een beetje doorbreken, het taboe. Om van, hoe kunnen we toch de getuigenissen naar voren laten komen? En zorgen dat de volgende generatie daar minder moeilijkheden mee heeft. En ik denk dat A-Buddy daar wel een steentje wil in bijdragen. Dat zo het uitwisselen van gevoelens en ervaringen met anderen geadopteerden, dat dat heel belangrijk is. Dat is ook wel echt waar dat we voor staan bij A-Buddy. En dat die erkenning en herkenning, ja, dat dat echt de kern is eigenlijk van, van wat we doen of willen doen. Dus dat heeft ze super mooi verwoord en samengevat. Ik denk dat iedereen, elke geadopteerde, nazorg nodig heeft. Maar dat blijkt niet zo van heel veel belang te zijn, heb ik de indruk... omdat nog steeds veel geadopteerden ervan uitgaan dat ze denkbaar moeten zijn... en dat ze uiteindelijk niet moeten zeuren over in adoptie... want alles loopt toch op wieltjes. Ze hebben heel toffe adoptieouders die heel begripvol zijn... Ze, zijn, ze komen groot in een heel toffe, leuke omgeving. Ze krijgen alle kansen die dat er zijn. En dat mag allemaal wel zo lijken. Maar toch voelt elk geadopteerde diep binnen een immens verlies. Van wat eigenlijk had moeten zijn. En dat is eigenlijk wil iedereen toch wel opgevoed worden. Door zijn gezin van herkomst. Eigenlijk zou adoptie niet mogen bestaan, eigenlijk. Dus in het voordeel van het kind is adoptie inziens niet echt. Maar dat is een heel ander gegeven. Ik wil het een beetje houden over het buddy-zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om, om ook over de moeilijkheden te spreken. En dat willen we bij e-buddy zeker wel. Een... een ja, een, ...een platform voor zijn en mogelijkheden bieden... ...om daar in openheid over te spreken. We zijn natuurlijk ook met mensen die dat begrijpen wat dat is... ...of, of, of die vaak een ge gelijkaardige ervaring hebben. En dat is heel fijn om elkaar daarin snel te begrijpen. Het is ook zo dat ja, je mag zijn wie je bent... ...dat is vaak iets heel allee, evident of, of dat wordt heel snel gezegd. Maar ik denk dat dat bij Ebuddy wel echt zo is... ...of daar proberen we toch wel echt voor te zorgen... Dus ook daarin vinden we dat superbelangrijk dat iedereen met moeilijkheden, met sterke kanten, minder goede kanten, dingen om aan te werken, dat we daar allemaal open voor staan en altijd een luisterend oor willen bieden. Dus wat betekent buddy zijn voor mij? Dat is inderdaad een stukje invullen van de nood tot, tot die nazorg voor de geadopteerden. En iets betekenen voor iemand die al lang struggelt met zichzelf en daar nooit de vinger op kon liggen... Ook die erkenning geven en ook herkennen. Met je eigen verhaal ook aangeven van... kijk, je staat niet alleen. Wat jij meemaakt, heb ik ook meegemaakt. En dan het vooral doorbreken van die immense loyaliteit. En natuurlijk die, weer is die dankbaarheid. Ik, ik mag niet klagen. Om dat ook een stukje te doorbreken van ja, eigenlijk mag je wel klagen en je moet niet dankbaar zijn. Je kan er niks aan doen en je mag echt wel zijn wie dat je bent. En dat is vooral wat een buddy voor mij betekent en nog hopelijk heel veel langer zal mogen betekenen. Bedankt. Verlies en identiteit. Ik kan daar helemaal begrijpen. Als ik naar mezelf kijk, zie ik dat ook een deel van mijn verleden heb proberen af te sluiten. Maar sommige herinneringen laten zich zomaar niet wegstoppen. Want ik was vijf jaar en dan beginnen de herinneringen. Je groeit hierop, de tijd gaat snel, plots zit je in je puberteit, je gaat de relaties aan, je bouwt een leven op, maar intussen speelt er van binnen een heel ander proces af. Soms bewust, soms onbewust. Wie ben ik? Waar ben ik? Waar hoor ik eigenlijk thuis? Je familie kan een dorp verder wonen, maar net zo goed aan de andere kant van de wereld. En met die afstand komen ook verloren wortels en een stukje identiteit die je mist, maar dan tegelijkertijd een diep deel van jezelf blijft. Zoals het spreekwoord eigenlijk het heel treffend is wat wij heel vaak gebruiken. Je kan mij uit Indië halen, maar Indië niet uit mij. Wat ik nog even wil vertellen, onze binnenlands geadopteerden vallen vaak niet op in België of Nederland. Want ze lijken eigenlijk uiterlijk op hun omgeving en gaan daardoor makkelijk op in de samenleving. En hierbij we mogen we ook niet vergeten de donorkinderen en de pleegzorgkinderen. Ik had dat gevoel toen ik in India was. Je loopt rond in de straten, je omringt je door duizenden mensen en je denkt, elke persoon zou nu wel familie kunnen zijn. Dit besef is tegelijkertijd hoopvol en hartverscheurend. Dit maken de interlandelijke geadopteerden vaak mee. Toch bots deze zoektocht vaak op grenzen. De taal vormt een barrière voor ons, net als het belang van privacy en het beschermen van gezinnen die hier de geadopteerden ook meemaken. Het contact leggen is niet altijd vanzelfsprekend. Tegenwoordig is er gelukkig sociale media. Zoals Facebook, waardoor de afstand soms iets kleiner lijkt. Het biedt een snellere weg naar mogelijke contact, al blijft het zoeken vaak complex en emotioneel. En we gaan nu luisteren naar Naya. Sans begint hele met een blik van herkenning. Hallo, mijn naam is Naya. Ik ben 50 jaar en werd als kleine baby geadopteerd uit Seoul, Zuid-Korea. Ik was een drietal maanden als ik toekwam in België. Sinds een dik jaar ben ik buddy bij A-Buddy. Ik heb altijd gedacht dat ik behoorlijk in trainen was met mijn adoptie. Maar een drietal jaar geleden begon de adoptie behoorlijk te knagen aan mij. En werd ik ook getriggerd door een krantenartikel die ging over fraude bij adopties. Ook bij mijn adoptie is er sprake van fraude en hierdoor ging ik online op zoek en kwam terecht bij stuntadoptie en ook bij iBuddy. Mijn eerste contact met een buddy was ook met iemand die uit Zuid-Korea was geadopteerd. Het heeft mij ook verder op gezet om meer te weten te komen over mijn adoptie en ook over mijn roots. De buddy zelf had ook veel ervaring in het zoeken naar zijn roots en hij kon mij ook veel tips en advies geven. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik mij gesteund voelde in mijn verdere zoektocht. En dat als je met een buddy praat over je adoptie of over je roots -zoektocht, ja, dan weten die mensen ook wel direct waarover het gaat of welke gevoelens hiermee gepaard gaan. Drie jaar geleden ben ik dus begonnen aan mijn roots zoektocht. Ik startte eigenlijk zoals veel geadopteerden met een DNA-test via een aantal commerciële platforms. Maar hier kwamen eigenlijk geen bruikbare aanknopingspunten uit. In september 2023 ben ik voor de eerste keer teruggekeerd naar mijn geboorteland, naar Seoul. En dit met de hulp van Go. Goal is eigenlijk een Koreaanse organisatie door en voor geadopteerden. En zij helpen je ook met je zoektocht naar familie ter plaatse. Bij die eerste reis leverde dat eigenlijk niks concreets op. Ook al weet je dat er geen grote kans is dat je je biologische familie vindt. Ja, diep van binnen blijf je daar toch ook wel op hopen. Ik had toen wel een bericht gekregen van het adoptiebureau, dat ze mijn ouders hadden opgespoord. Ze hadden ook een brief gestuurd naar mijn ouders, maar uh, het bleef stil. Hè. Dus ik kreeg geen nieuws. Het adoptiebureau had mij wel verteld dat mijn moeder in Mapogu woonde. Dat is een regio in Centrum siul Ik mocht niet het concrete adres weten wegens de wet op privacy. Maar als ik in 2023 in Seoul was, was dat toch wel een zeer rare gewaarwording om daar rond te lopen op straat. Wetende dat ik haar misschien kon tegen het lijf lopen zonder te weten dat ze mijn moeder was. Dat is een heel bizar gevoel. In februari 2024 kreeg ik wel meer nieuws van het adoptiebureau. Ik had een broer of halfbroer die had gereageerd en die wou weten waarover het ging. Maar ook het adoptiebureau kon toen geen info geven aan hem vanwege ook de wet op de privacy. Daarna is de hele periode stilgebleven tot in juni, waar ik het adoptiebureau terug had aangespoord om nog een keer een brief te schrijven naar mijn ouders. En deze keer reageerde mijn moeder wel. Het was een beetje een dubbele boodschap. Ze gaf aan dat ze wel contact wou met mij, maar niet meteen. Aangezien dat ze nog werkte en dat ze eigenlijk pas volgend jaar in pensioen was. En dat ze aangaf dat ze dat er nu niet kon bijnemen. Dus ja, dat is een heel dubbel gevoel. Enerzijds ben je gelukkig en opgelucht. Dat ze iets liet horen en ja, dat je ook hoort dat ze allebei nog leven. Mijn vader leeft ook nog. Anderzijds ja, voel je je toch een beetje opnieuw afgewezen. En ja, was het weer al wachten. In januari 2025 schreef ik opnieuw het adoptiebureau aan en ik drong aan om opnieuw contact op te nemen met mijn moeder. En deze keer, um, dus begin dit jaar, heeft dat wel voor een grote doorbraak gezorgd. Mijn moeder was ondertussen op pensioen en ze gaf dus aan open te staan voor contact met mij. Tegelijkertijd kreeg ik toen ook te horen dat ik eigenlijk nog twee volle zussen en één volle broer heb in Korea. Ik wist natuurlijk dat dat een mogelijkheid was, maar ja, dat, was, dat bericht was echt wel zeer overspoelend. Ik had nooit gedacht dat ik nog volle brussen ging hebben. Een halfbroer of halfzus, daar had ik wel rekening mee gehouden, maar niet dat. Ook het gevoel aan de andere kant van de wereld te zitten en dit te horen, ja, dat, dat komt wel serieus binnen, dat prikt ook wel. Uh, je begint ook wel een beetje je eigen bestaan in vraag te stellen. Ik, ik ben ook de enige die is opgegeven. De rest is gebleven. Ook naar de reden ja, kon ik eigenlijk alleen maar gissen. Ook werd duidelijk dat mijn brussen niet op de hoogte waren van mijn bestaan. Mijn moeder had wel beloofd aan het adoptiebureau dat ze zeer binnenkort mijn brussen daar ging over inlichten. En vanaf dan is eigenlijk alles in een stroomversnelling gegaan. Mijn moeder heeft dat effectief verteld aan mijn brussen, dat ze nog een zus hebben. En zij is op een gegeven moment ook terug naar het adoptiebureau gegaan samen met mijn jongste zus. Daaruit is voortgekomen dat ik de boodschap kreeg dat iedereen mij heel graag wil zien en wil ontmoeten. Iedereen was enthousiast. Begin juni... Dit jaar is er dan een eerste videobelmoment geweest en kon ik eigenlijk voor de eerste keer mijn moeder en mijn zussen zien. Mijn vader en broer moesten toen werken. Louise van Gaal heeft toen gezorgd voor de vertaling. Ja, dat was natuurlijk een zeer emotioneel moment, maar voelde ook zeer irreëel aan en daarna is het eigenlijk alleen maar sneller gegaan. Het was ook een zeer warm welkom van hun kant en er werden eigenlijk meteen plannen gemaakt om elkaar in het echt te ontmoeten. Dus in september binnen hier en een uh, dikke maand reis ik dus voor de tweede keer af naar Seoul samen met mijn twee zonen voor een reunie met de biologische familie. Ja, voor mij is dat nog altijd een beetje een, een, een droom, waarvan ik waarschijnlijk nog niet de impact helemaal kan bevatten. Ik kan het ook nog altijd niet geloven dat ik hem effectief gevonden heb. Ja, je zou kunnen denken dat het is alsof je in een film zit, maar het is wel degelijk mijn realiteit waar ik in zit. En uh, ja, dat doet wel iets met je. Wanneer ik Naja haar verhaal hoor, breng het me meteen terug naar mijn eigen ervaringen met mijn roetsreis. Vroeger hebben we, zowel ik als anderen, verenigingen opgericht om lotgenoten samen te brengen. Niet alleen geadopteerden, maar ook adoptieouders. De ontmoetingen, de tips, het uitwisselen van elkaar getuigenissen, hielpen mij uiteindelijk om de stap te durven zetten. Om het onbekende tegemoet te gaan en echt op roetsreis te gaan. Dat ik dit nu kan doen samen met andere lotgenoten, maakt het des te waardevoller. En ik merk door heel de jaren dat dat nog altijd een belangrijk gegeven wordt. En wat we willen meegeven is dat niet elke geadopteerde het voelt om, ja, dat het geen moed is om een rootsreis te doen. Iedereen mag dat op zijn tijd en, en manier doen. Ik weet dat dat hier een, een heel gebruikelijk zinnetje gebeurt. Ben je al teruggegaan, dan moet je zeker eens doen. Maar voor sommigen is dat een vakantieland, maar voor ons is dat eigenlijk een heel, ja, soms voor sommigen een enge plek of iets van wat moet ik daar eigenlijk gaan doen en wordt een stukje eigenlijk afgesloten. Het heel mooie is ook dat nou ja, het haar familie heeft gevonden. Dat is, eh, ja. Je kunt dat eigenlijk niet beschrijven. En dat... Ik heb geprobeerd een boek erover te schrijven... ...maar je hebt eigenlijk woorden tekort kort om het te beschrijven wat dat doet... ...om toch familie aan de andere kant van de wereld eh, te vinden. Ja, en dat is gewoon fijn om dat ook met anderen adapteren te delen. Van, ah oh nee, daar is ze weer met haar verhaal. En dat de mensen mee zitten te, ja, te kijken van... Eh, ...ben je al teruggegaan? Hoe is het geweest dat ze je volgen tijdens je rootsreis? Dat is een heel mooi gegeven van, ah, dat je dat ook kan verwerken... Vaak denken mensen bij een hereniging of als mensen inderdaad de vraag stellen van ah, en heb je je ouders dan al gezien en wilt je dat niet? Dan hebben ze daar heel vaak zo'n een, een sprookjesbeeld van dat je elkaar wenend in de armen valt. Maar de realiteit is natuurlijk niet zo. Vooral heel moeilijk en complex allemaal. En ook ja, die ontmoeting kan er zijn, maar wat gebeurt er daarna? Dus ook daarvoor kan het heel fijn zijn om daar met iemand over te babbelen die misschien dat ook al heeft ervaren of die zich daar iets bij kan voorstellen. Het is wel zo dat ja, vanuit de overheid is er hier eigenlijk totaal geen steun voor. Die rootsreizen kosten ook veel geld. Ik heb deze zoektocht ook helemaal alleen gedaan, zonder ondersteuning vanuit een overheidsdienst. Maar wel heel veel steun gehad aan de buddies en aan steunpunt adoptie. Ik vind dat wel jammer dat er vanuit de overheid uh, daar geen ja, investering in is. Terwijl dat, dat wel heel hard nodig is. En daarom zijn organisaties als e buddy eigenlijk ook brood nodig. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik zelf ook heb besloten om een buddy te worden. En ik ben ook nog altijd heel blij dat ik dat kan doen. Dat ik zelf ook iets kan betekenen voor andere geadopteerden. Wat Naya hier aanhaalt over geen steun vanuit de overheid. Ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor veel geadopteerden. Is adoptie ooit georganiseerd door de overheid? En daarna staan vaak geadopteerden en hun familie in de kou wat betreft nazorg en begeleiding. Ook wat betreft de rootsreizen wat Naya hier aanhaalt. Geadopteerden moeten die allemaal zelf bekostigen, vaak zelf info zoeken. En dat is lastig, want natuurlijk als geadopteerden heb je daar niet voor gekozen dat dat de situatie is maar dat gaat wel over uw roots en uw wortels die dat je wilt terugvinden. Dus het is jammer dat daar niet meer ondersteuning voor is. Natuurlijk proberen we daar dan bij buddy wel iets mee te doen, zoals ik daarnet al aanhaalde. Maar ook dat is natuurlijk gebaseerd op vrijwilligers. En zijn wij geen experten of, of geen professionele die daarmee bezig zijn of worden wij daar ook niet voor vergoed? Over het stukje van, van de vrijwilligers beschrijft Anouk eigenlijk heel mooi in haar getuigenis wat dat e-buddy betekent. Dus dan gaan we daarin snel luisteren. Je hoeft het niet uit te leggen. Je hoeft het niet uit te leggen. Je hoeft het niet uit te leggen. Ik loop gewoon met je mee. Ik ben dus een jaar geleden bij e-buddy terechtgekomen eigenlijk door mijn thesis. Ik studeer antropologie en ik was eigenlijk heel toevallig op project e-buddy terechtgekomen tijdens het googelen. En ik vond dat echt wel een mooi project. Het sprak mij ook wel enorm aan. Ook vanuit mijn eigen positie als geadopteerde. En kort gezegd ging ik daar naartoe met de vraag van... Ah, wat motiveert geadopteerden om vrijwilligerswerk te doen? Als geadopteerden zelf, wat doet dat met hun? Als het al iets doet. En als ik zo'n beetje op zoek naar... Brengt dat dingen als verbondenheid, solidariteit? Ja, wat brengt dat allemaal met zich mee? Dan heb ik de opleidingen gedaan en dat was heel fijn. Ik was wel heel nerveus in het begin, want ik was nog nooit met zoveel geadopteerden op één plek geweest. Dus ja, het was wel een beetje stressvol daarvoor, maar uiteindelijk viel dat keigoed mee en voelde ik mij ook wel meteen op mijn gemak. en heb ik heel veel mensen leren kennen die ook meteen heel, mij met heel hartelijk opnamen. Heel warme mensen, heel onbevooroordeelde mensen als in... Ja, je kunt daar, je kon, ik had wel het gevoel dat je daar alles tegen kon zeggen. Wauw, ook zo dingen waarvan ik achteraf besefte van... Oh, ik heb dat nog nooit eigenlijk tegen iemand gezegd of luid op. En daar ging dat, allee, daar ging dat als, als niks of dat voelde zo helemaal niet raar om dat, om dat te zeggen. En daar dacht je dan pas achteraf na van... Ah ja, wow, ik heb dat al zo lang voor mijzelf gehouden. En ineens komt er zo... Ja, ik weet niet, op in een gesprek met iemand die oprecht geïnteresseerd is in wat je te zeggen hebt... en ook echt heel attent naar u luistert... en ja, zo niet zichzelf op de voorgrond wilt zetten... maar toch wel zijn ervaringen met u wil delen. Dus dat vind ik ook wel heel fijn. Het is niet dat je gewoon tegenover een niet-expressief iemand... je verhaal zit te doen en dat die daar zo amper op reageert. Dat is het ook helemaal niet. Dus dat is wel heel fijn. Dat vind ik wel dat dat altijd goed gebalanceerd is. Zo het luisteren en het aanvullen... Mijn mooiste momenten bij A Buddy. Ik weet niet, ik kijk wel heel erg uit naar het weekend. Dus ik kijk heel erg uit naar wat er gaat komen. En dan het fijnste moment tot nu toe vind ik zo wel: Kun je gewoon gezellig samen zitten? Dat we zo op het einde van een opleiding zag... aan het zijn samen en dan een barbecue samen aan het doen. Of tijdens de wintergloed ook gewoon. Kun je een. tijdens het wandelen? Tja, het zijn zo van die kleine dingen. Dat ik, ook, dat ik ook wel besef dat ik er heel veel uithaal van zo, ja, die één-op-één een -een gesprekken met andere buddies of gewoon in, in een kleine groep. En iedereen hij heeft heel veel ruimte voor elkaar. Dat vind ik wel heel belangrijk. En ook gewoon dat ik heel veel kan luisteren, dat ik niet altijd per se iets moet zeggen. En gewoon het gevoel dat ik ook zo niet alleen ben of zo in wat ik voel of in wat ik denk. Ondanks dat we bijvoorbeeld andere standpunten hebben over bepaalde thema's, is het ook wel goed dat... Iedereen wel openstaat voor elkaars perspectief en daar echt wel moeite voor doet om daar proberen in te komen. Zelfs als je bijvoorbeeld ergens iets tegen bent, probeer je wel te dus zien van, ah oké, okay, maar van waar komt die persoon? Dus ik zou wel zeggen dat iedereen bij e buddy heel empathisch is. Ja, dan moeten we ook zo nadenken over van meer visibiliteit en waarom het zo nog niet echt gekend is. Terwijl ik heb wel het gevoel dat er heel veel nood aan is, aan zo ja, nazorg, nazorgprojecten zoals e buddy ja, ik weet het niet, want ik was daar ook heel toevallig op gekomen. En ik heb het gevoel dat heel veel buddies daar niet echt actief naar op zoek zijn geweest, maar ook gewoon via sociale media of via-via in contact zijn gekomen met het hele buddy zijn. Dus ja, daar moeten we nog wel over nadenken. Ik denk misschien dat dat een beetje of toch iets wat ermee te maken kan hebben is dat... Dat als misschien geadopteerden op zoek zijn naar een nazorger, vaak wordt van gedacht van oh het gaat niet goed met hen en ze hebben hulp nodig. Ik weet niet, sommigen willen gewoon misschien hun steentje bijdragen om, en daarmee hoe ze dat zouden zien, is dat bijvoorbeeld hun ervaringen delen. De insteek van anderen te helpen is dat dus, is dat wel veel voorkomt denk ik. Ja, ik denk ook wel dat dat een beetje ook wel is waar mijn insteek in ligt. Als ik zo denk aan vroeger, dan had ik dat wel leuk gevonden. moesten er zo projecten geweest zijn als A-Buddy. Want dat gaat dan ook zo een beetje mee naar het waarom is het niet zo succesvol. Ik denk wel dat A-Buddy op zich voor de buddies wel heel succesvol is... Dan merk je dan bijvoorbeeld van ah, sommigen die dan heel weinig chatgesprekken hebben of echt zo al maanden geen meer gehad hebben. Ik heb er zelf ook allee, het jaar, ik ben nu een heel jaar buddy geweest en ik heb er misschien drie of vier gehad. En dan echt drie mensen die hebben af moeten zeggen om omstandigheden en zo. Maar toch, allee, het feit dat er nog wel zoveel buddies zijn, is omdat ze ook gewoon heel veel aan elkaar hebben, dat ze wel blijven. Ze blijven wel voor de anderen, want ze zien wel ja, hoe... Ik zie wel hoe vrijwilligers elkaar ook vooral helpen... door het delen van verhalen, door naar elkaar te luisteren. En dat, ondanks dat de chattingen wel het hoofd, hoofddoel... nee, niet doel, maar zo de hele dingen... wat is e-buddy? Ik denk dat e-buddy zijn kracht echt nog wel haalt... uit de buddies die er voor elkaar zijn. En dat um, die chatgesprekken ook wel heel waardevol zijn... maar dat is zo een beetje bijzaak. En op zich, ja, daar moet wel nog wel aan gewerkt worden en daar moet over nagedacht worden hoe dat beter kan maar ja, ik vind het wel heel mooi om te zien hoe de buddies die misschien in het begin heel timide waren of die heel, ja, zo'n beetje wel op de achtergrond en niet veel zeiden, hoe die zijn opengebloeid en ja, ik zie dat bij mezelf ook wel dat je, je heel snel op je gemak voelt en dat je ook wel gewoon, ja moeilijke dingen gewoon kunt zeggen en daar niet te veel mee in zit dat je dat hebt gezegd en dat je ook niet en dat vind ik ook wel een belangrijke dat ze je niet en zo medelijden of zo aankijken van oké okay, je hebt dat gezegd, dat is gezegd geweest daar is vergrip voor getoond, compassie empathie en je bent nog steeds jezelf, je bent nog steeds de persoon die je voordat je dat had verteld waard en dat is misschien moeilijk om uit te leggen maar dat is zo van ah ja oké okay, je bent niet alleen dat en dat is ook wel het leuke van ah je vindt die herkenning van je hebt je adoptie en dat is wel uniek en je hebt je eigen verhaal maar je bent ook niet gewoon enkel maar je verhaal of enkel geadopteerd, je bent je zit niet vast in het een of het ander. Je bent zo vrij om te bewegen tussen van, oké, okay, je wilt wel dat er aandacht is voor je verhaal. En dat mag er ook zijn zonder van, oh, ja, als ik dat vertel, oh ja, dan gaan mensen mij alleen maar zien als, oh ja, dat kind dat dit of dit heeft meegemaakt. Of dat of dat is er gebeurd. En ja, dat is wel, dat is wel fijn dat je daar vrij in bent. Want soms denk ik dat misschien buiten e-buddy dat dat iets moeilijker is of zo. Dus ja, e-buddy is er wel zo om je, waar je even kunt uitademen, waar je... Alles rustig, alles komt goed. Even geen zorgen maken om wat er daar buiten aan de hand is of aan het gebeuren is. Je bent even onder ja, lotgenoten, gelijkgestemde. Dus dat is wel heel fijn. Het is ook zo dat natuurlijk adoptie, dat is, dat is een deeltje van je van identiteit. Maar daarnaast zet je ook heel veel andere dingen. Daarbij praten wij natuurlijk ook niet enkel over adoptie bij eBuddy. Wij praten ook over heel veel andere dingen van het leven. Over dagelijkse dingen, over moeilijke dingen, over makkelijke dingen. En ook daarbij kan je terecht bij eBuddy. Als je een buddy aanvraagt, dan gaat dat in het begin vooral via chatgesprekken zijn. Maar er is ook zeker een mogelijkheid om, om te bellen, om te videobellen. Of om nadien gewoon een keer af te spreken. Het hangt eigenlijk allemaal af van wat de noden zijn, of, of wat dat lukt, of, of waar, dat er, ja, waar, de, waar er nood aan is, of, of waar dat mensen voor openstaan. Er kan echt heel veel, er mogen heel, vragen, heel veel vragen gesteld worden, en dan bekijken we samen hoe dat we daaraan tegemoet kunnen komen. Ik zie jou. Ik zie jou. Niet omdat ik alles weet, maar omdat ik het ook voelde. Het enige eh, dat ik nog wou vertellen is dat de volgende activiteiten, hoop ik me van Abudie, dat die vooral eh, rond onze culturele en medische achtergrond, dat daar extra aandacht aan gegeven wordt. Hè, voor mensen met een Aziatische afkomst, eh, hoe verzorg ik mijn haar, welke producten zijn er. We merken dat het heel vaak tussen de adoptieouders en de adoptiekind blijft. Maar we zouden graag hebben dat de overheden eh, ook een stapje kunnen zetten richting de winkels, de kappers. aanmoedigen om meer diversiteit in aanbod te krijgen en dat het onderwijs ook geïntegreerd wordt. Ik vind dat daar nog heel weinig eh, kennis over gegeven. Wij proberen met A Buddy uh, lezingen te gaan geven in de hogescholen en we proberen daar ons steentje bij te dragen om in de maatschappij kennis en opdrachten mee te geven. Dankjewel. Oké, okay, kijk, dan denk ik dat wij hierbij een goede voorstelling hebben gegeven van wat e Buddy is en, en wat we willen zijn voor anderen. Je kan ons vinden via de website www.a-buddy.be en er is ook een Instagram account. Ja, je mag zeker altijd een kijkje, een kijkje gaan nemen. Er staan ook bijvoorbeeld info op um, hoe dat je, als je zelf nu interesse hebt om buddy te worden, ook daarin kan je doorklikken op de website. Om de zoveel tijd worden nieuwe opleidingen georganiseerd. Je bent zeker welkom. Ja, ik denk dat we daarbij uh, aan het einde zijn gekomen. Ja. Ik denk dat we ons verhaal in een mooi podcast kan gestoken worden, dus we laten het binnenkort horen, het, het eindresultaat van deze live uh, uitzending. Dankjewel Miguel voor de uitnodiging. Dankjewel om jullie verhaal zo openlijk te hebben gedeeld. Dankjewel Naya, Dries, Lydia, Anouk en Shalini. Wat wij hier vooral belangrijk mee vinden is, als we hiermee anderen kunnen steunen of helpen, dan is het absoluut de moeite waard om dit te doen. De verhalen hebben ons geraakt. Laat hopen dat de luisteraar dit ook heeft. Gevoeld. Jullie ook, dankjewel. je wel. <laughs> Dag. Dag. Ik ben geen Dag. hulpverlener, geen held. Gewoon iemand die begrijpt wat het zilverdriet is. Aan de aanwezigen hier in het Casino van Gompel willen we even ruimte creëren om vragen te kunnen stellen aan a -Buddy. Hier onder ons is er eentje. Hallo. Hallo. Ja, ik heb inderdaad een vraag over de activiteiten die jullie telkens organiseren. Mijn vraag gaat erover: is dat uitsluitend bedoeld voor mensen die geadopteerd zijn, of ook voor hun partners, vrienden, familie, etc. Dat is een goede vraag. Onze activiteiten zijn een beetje gemixt eigenlijk. Soms zijn er activiteiten enkel voor geadopteerden, maar heel vaak zijn ze ook voor iedereen toegankelijk. En is dat ook voor, voor familie, voor vrienden, kunnen wij buddies, andere geadopteerden, anderen meenemen ook. Dus ook voor het netwerk kan dat zeker helpend zijn om ook met anderen te praten die iemand kennen die geadopteerd is. Dus dat is zeker ook mogelijk. Ja, altijd welkom. Soms is een buiding geen antwoord, maar gewoon iemand die blijft luisteren. Dankjewel voor jullie verhaal zo openlijk te delen. Het raakt je toch op een bepaalde manier, maar ik wil jullie... Uh, oh nee, oei, oh, sorry. Sorry, wacht even. Ik ben hier nu alles... Ah ja, dat is dat wat ik er straks uh, had ge... Dat is juist. Kijk...